Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Aangifte en iemand die opstapt. Er is veel aan de hand bij The Voice. Het tv-programma is voorlopig van de buis... ...vanwege meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. RTL zoekt de boel nu uit. Er ligt volgens het OM een aangifte tegen iemand binnen het programma. Het gaat volgens RTL Boulevard om Ali B. Zijn management ontkent dat de artiest grenzen over is gegaan... En de bandleider van The Voice of Holland, Jeroen Rietbergen, stapt op. Hij geeft toe dat hij meerdere vrouwen seksuele appjes stuurde en te ver is gegaan op seksueel gebied. Een vrouw is gisteravond op een metrostation in Brussel op het spoor geduwd. Je hoort een verslaggever van de VRT. En die vrouw die staat op het perron op de metro te wachten. En net wanneer die het station binnenrijdt, geeft die haar een harde duw... waardoor ze op de sporen valt. De bestuurder die kan echt maar net op tijd stoppen. De vrouw raakte niet gewond, maar ze was wel in shock. Ook de metrobestuurder was enorm geschrokken en moest even langs het ziekenhuis. De mogelijke dader zou zijn opgepakt. Alle 13 miljoen inwoners van de Chinese miljoenenstad Tianjin moeten voor de derde keer in korte tijd worden getest op corona. Die megaoperatie begint vandaag. De afgelopen weken werden al enkele tientallen omikron-besmettingen opgespoord. En op sommige plekken stroomt de binnenstad vol. De horeca wil niet langer wachten. De lockdowns hakken er hard in. En dus gooien ze vandaag als protest hun deuren open. Deze jongen zat vanochtend al vroeg op het terras van zijn stamkroeg in Deventer. Ik heb al een shotje gedaan vanochtend om een beetje in het gevoel te komen. Ik vind het nu wel leuk dat, uh, nou, dat zometeen de hele vriendengroep er ook aankomt uh, om uh, ons vaste plekje weer even, even mee te maken. Er is dus vandaag sowieso meer levendigheid in de stad. Winkels mogen weer open tot 5 uur. Deze man heeft alweer even lekker door de IKEA in Heerlen gestruind. Ik ben een gelukkige mens. Ik, uh, ja, ik ben blij dat de winkels zijn zo opnieuw geopen. Uh, dat je weer uh, je mist de contact met de mensen, dat so so so sociale contact met de mensen. En deze man uit Veendam heeft gouden schaar laten zetten in zijn Ah, oh, Het was laatst van alle kanten nog. <PG> is werd wat tijd ja. Dan heb ik het weer nog. Op de meeste plekken is het grijs, soms ook mistig. In het zuiden schijnt de zon. Het is 3 tot 9 graden. FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7, verhorend richting Zaanstad. Tussen Purmerent en Afritweide-Wormer staat 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even na drie uur Zandvoort, welkom terug. Zandvoort op zaterdag. We zijn er gelukkig uh, weer na een weekje afwezigheid uh, vorige week. En uh, dit weekend zijn we gewoon weer het hele weekend even op de radio te horen. Met onder meer in het, uh, aan het begin van de tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag... Earth, Winter, Fire. Je hoorde een van hun uh, mooiste plaatjes, dat was Fantasy, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Good old days. Ja, en uh, ja, Leather Groves, ook zo mooi natuurlijk. Uh, allemaal een beetje Nile rogers achtig hè? Beetje, Een klein, be <laughs> klein beetje maar. Ja. Klein beetje maar. <laughs> het tweede uur, wat gaan we daarin uh, allemaal doen? Uh, nou, uh, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En uh, uh, de directrice van het Zandvoortsmuseum uh, was vanmorgen bij Goedemorgen Zandvoort. Dus uh, dat interview herhalen we dan even, want dan uh, kan Hele Jansen zelf even vertellen hoe de stand van zaken is... En daarnaast hebben we nog een, voor de wandelaars een hele leuke beeldenroute in Zandvoort. Maar daarover meer tijdens de evenementenagenda rond de klok van half vier. Over een tweetal platen gaan we schakelen. Live met de Halterstraat en wel met Ron Brouwer van Lauw en Hardy. Want uh, ja, u hebt het in het eerste uur kunnen horen. Uh, ik bedoel, het is allemaal in goed overleg gegaan met de gemeente en de ondernemers. Dus uh, Lauw en Hardy is ook open en heeft ook een terras. En we gaan eens dus even aan Ron vragen hoe hij... Uh, hoe hij het uh, allemaal voor elkaar krijgt. met Toch, toch de regels en uh, de, wellicht de gezelligheid. En de alcohol die toch geschonken mag worden. Hè? Dat uh, was nog een hot item gisteravond. Maar goed, dat mag allemaal. Kwart over drie is het zover. Dan gaan we met Ron Bellen. Uh, en verder hebben we nog wat uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ook genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. En kijken doe je via www.zfm-live.nl zfm livenl -live Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg 10A. En wij hebben hem al hier bij de Zandvoortse Radio de nieuwe single van Adel. En uh, die heet uh, Oh My God.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 Uh, inderdaad een nieuwe LP van 40 euro trouwens van uh, Adel je hoorde, uh, oh my god zo dadelijk gaan we naar de Haltestraat toe naar uh, Ron Brouw van Lauro en Hardy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 Deze zou direct ook weer doen bij de Vrienden van Amstel Live. Maar helaas vanwege corona ook dit jaar weer niet doorgegaan. En dit was het coronapleit eigenlijk van Direct Your The Soldier On. Nou, over corona gesproken. Nou, we kennen natuurlijk alle maatregelen die genomen zijn. En we zijn weer een klein beetje sinds vandaag uit de lockdown. Albert-Jan, ben je er blij mee? Nou ja, ik ben natuurlijk... Ja, nee, ik vind het een rotstreek, want om vijf uur gaan ze dicht. Ja, nee, dat, dat bedoel ik niet. Maar oh. met de winkeliers, die zijn allemaal weer open ja, tot nee. vijf uur. Dus de scholen mogen weer verder het hbo en dergelijke. Prima mogen Dus ze niet zijn mee. weer een klein beetje uit de lockdown. Behalve natuurlijk weer, zou ik bijna zeggen... de culturele sector en, en de horeca. En vanwege dat verhaal heeft de, hebben de ondernemers in Zandvoort... vandaag een actie opgezet.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 Wij, wij wensen uh, het OBZ veel succes met deze actie. En uh, misschien dat we volgende week eens horen hoe dat is bij jou afgelopen. Ja, en wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe die op dit moment uh, afloopt, uh, de actie. Ja. En uh, daarom hebben we Ron Brouwer van Laura en Hardy uh, aan de telefoon. Goedemiddag, Ron. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Hé, hey, is het een beetje gezellig daar uh, in de Altersstraat? Nou, het is een gekke huis, kan ik je vertellen. En uh, ja, dat is niet zo gek natuurlijk. Iedereen die, die wil er gewoon uit. Iedereen wil even lekker... Uh, uh, ja, we zijn zo uh, lang gevangen geweest. En we moeten nu even los. En dat, dat zie je nu ook gewoon, het is niet normaal. Ja. Maar je krijgt waarschijnlijk een heleboel steunbetuigingen van, uh, van uh, de gasten... die uh, momenteel bij jou uh, een zogenaamde takeaway komen halen. Ja, nou ja, je kan het zo. <lacht> zo kan je zou het niet meer noemen, want ze blijven gewoon staan. Dus, uh... Ja, wat is ja. het? <lacht> maar het is gewoon heel gezellig. Het is, het is gewoon, iedereen, iedereen praat erover. Iedereen uh, spreekt elkaar weer. Het is gewoon een, een groot uh, feest. Want ja, de mensen zijn zo blij dat ze weer even iets kunnen. Ja. En uh, de, de actie was eigenlijk bedoeld om aandacht te brengen uh, dat, dat we weer open moeten. maar Eigenlijk is dit de beste manier om te laten zien dat we Europa moeten, want iedereen is gewoon uitgelaten, iedereen is uh, blij, iedereen is uh, happy. En uh, ja, dat, dat is de mo mooie manier om dat te laten zien is dit. En uh, hoe heb jij je kunnen, kunnen uh, instellen op uh, ja, de, de regels? Heb jij je gisteravond nog bemoeid met uh, het wel of niet schenken van alcohol? Ja, daar, daar, we was een hele dikke discussie op het, uh, op het WhatsApp gebeuren met, met, met, met de gaar. En uh, ja, de meesten die wilden gewoon niet open als er geen alcohol geschonken wordt. En dat kan ik ook begrijpen, dat wilde ik ook niet. Maar dat is ook wel logisch als je dat nu ziet. Want ja, dat is nooit zo'n succes geweest als we alleen maar koffie en, uh, en chocola hadden geschonken. Nee. Dus uh, ja, dit, ja, als je nu door het dorp, denk ik, gaat. Alle terrassen zijn vol, alle terrassen. Ja, het is gewoon een geweldig gezicht. Ja, ik kan en, uh, en ik snap ook wel, uh, we doen het niet helemaal volgens de regeltjes, denk ik. Maar. Ja, het blijkt wel wat de mensen, ja, er komt, komt zoveel energie vrij, dat is niet normaal. Nee, dat is, dat is niet op normaal. zich een, een, een, een ja, positieve steunbetuiging, ook richting, richting horeca. Ook de winkels, ik heb begrepen dat het gezellig druk is in het dorp. Ook de andere ondernemers die ja. daar ook weer van kunnen profiteren. Ja. Eh, maar dit is van voor jullie vanuit de horeca is het natuurlijk wel een heel duidelijk signaal van. Verdorie, doe nou eens een keer wat aan die regels. Nou, dat is het zeker. En uh, ja, weet je wat het is? We moeten gewoon weer open gaan. We kunnen wel blijven dichtgaan en, uh, en kijken wat er, wat er gebeurt. Maar uh, je, je ziet nu aan de cijfers in het ziekenhuis en dat soort dingen, dat het dat, dat gewoon eigenlijk is het niet nodig meer. Het is, de ziekenhuizen zelf zeggen over we zijn veilig, we zijn safe, we kunnen het allemaal aan. En, uh, dus ja, waarom moeten wij dan nog dicht blijven? En natuurlijk uh, als we weer kijken. Nu is het een beetje hectisch, maar als we gewoon weer open gaan, kunnen we het gewoon weer via de regeltjes doen. Ja. Met de QR-code, dat soort dingen allemaal. Dat kunnen we heel netjes doen, dat hebben we bewezen in het verleden. En uh, ja, uh, we moeten gewoon weer open, alleen ja, uh, het mag nog niet, helaas. En het zal ook een deceptie zijn, want we, we hebben nu... Iedereen is nu even blij, iedereen is even blij dat ze even wat kunnen drinken. Maar morgen zijn we weer dicht. En ja, en op vijf uur al volgens mij ja, toch, uh, ja, Ron? vijf uur zijn we al dicht. En het, het, ja, dat is best wel heftig en het is pijnlijk. En uh, uh, ja. nu zijn we even blij, maar dan wordt het nog, nog heftiger, want dan uh, besef je weer van ja... Oh. Nee, maar het is, is gewoon, het is, het is gewoon even, landelijk gezien is het gewoon een duidelijk signaal uh, richting uh, regering van... Uh, nou, we hebben nu lang genoeg uh, uh, uh, ons, uh, on, ons keurig aan de regels en dicht en open en weer dicht en weer open. Ja. En, uh, en dat, dat er nou weer gewoon een, een structureel beleid moet komen over openingsuren, ook voor de horeca. Ja, en, en ik besef me nu pas vandaag, want je bent altijd maar met jezelf bezig natuurlijk. Van nou ja, weet je wel, redden we het wel en uh, hoe gaat het allemaal? Maar je beseft nu ook wat ik nu zie, vandaag, en dat ja. is, vind ik zo mooi om te zien, dat de mensen er ook zo'n behoefte aan hebben om dat, weer, om dat weer te doen, om weer naar de horeca te gaan. Ja. Het is niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor de mensen die er naartoe gaan. Ja, het, dat, het, belang, is, het belang van jullie is, uh, is, is gewoon aangetoond bij deze. Ja. Nou, inderdaad, natuurlijk, voor ons is het financieel niet meer te, niet meer te doen. Ik bedoel, dat, dat is gewoon helemaal. Maar als ik nu zie hoe de mensen weer. Uh, die, die, die, die, die, die vrolijk helemaal weer op. Die vleuren helemaal weer op. Van nou, we zijn eindelijk weer even, even lekker even eruit. En uh, we mogen weer even weer. En dat is zo'n mooi, mooi gezicht. En dat is zo'n mooi gevoel. Ja, daar word ik. Ik krijg er ook weer een beetje energie van. Ik was echt een beetje te neergeslagen de laatste uh, weken. was echt. echt... Dat meen ik echt serieus. En dat ben ik niet gauw, dat weten jullie. Nee. Ik ben, ik ben altijd uh, yeah, degene die positief is. En, uh, ja. Maar ik was de laatste weken was ik wel een beetje... Goh, uh, nou kan het, uh, kan het even niet meer, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Maar, maar zo'n dag als vandaag krijg je weer energie. En dan zie je al die mensen weer vrolijk... Uh, ja, dat is geweldig om te zien. En eventjes en heb je zoiets van, ja, daarom doe je het. Daarom, daarom ben je er. Toch? Of ja, ja zo, zo is het uh, inderdaad, uh, Ron. En uh, ja, we kennen jou als uh, iemand uh, die uh, altijd zegt... Van, nou, ik uh, pik het uh, even op en ik verzin wel wat, uh, wat leuks ja, voor uh, ook, ja. uh, mijn gasten... Dat, uh, dat, uh, dat ik toch nog uh, iets voor ze doe. Maar ja. op een gegeven moment duurt het echt te uh, lang. En uh, ja, die boodschap die, die... Die moet gewoon overkomen nu. Ja, die, die puff had ik ook niet meer. Ik, uh, ik was, ik, uh, ik was uh, ten eerste. Ik was uh, moedeloos. en uh, Ik had ja. ook zoiets van... Ja, wat moet ik nou nog doen? Weet je, wel? En, uh, je, je was ook het perspectief. Ja. En dat is gewoon heel moeilijk. Dat is dan echt heel moeilijk om te ondernemen. Moet ik eerlijk zeggen. Het zou toch mooi zijn als dit, dit duidelijke signaal... landelijk gezien ook... Uh, in ieder geval uh, uh, iets zou kunnen betekenen... voor over twee weken. Want dan krijgen we weer een persconferentie. Ja. En dan uh, hopen dat ze dan toch ook... ook de horeca, uh, mede dankzij deze actie... dus een keer uh, tegemoetkomen komen... in plaats van... Uh, ...gewoon weer de sleutel in het gat en dicht en op slot. Ja, ik, ik, heb, ik heb me niet anders voorstellen dan, dan dat ze over tien dagen zeggen van... nou, ...de horeca mag weer open ik weet niet met welke restricties of worden, dat maakt ook niet uit. Want nee. kijk, toen we tot vijf uur open mochten, dat was helemaal niks voor de horeca... ...maar dat hebben we ook gedaan ja. en dat was toch even prettig, want iedereen sprak elkaar weer. Als je maar een, een beetje open bent, weet je wel, dat je toch maar iets kan doen... ...kijk, die tot vijf uur is echt een dramatijd. Ja. Maar als je zeg maar tot 12 uur doet of tot tien uur, dan, dan ken je nog wat, weet je wel. Dan, dan heb je nog een, uh, nog een perspectief. En, ja, uh, ja. <laughs> ik wil geen uh, spelbreker zijn, maar ik denk dat als er over twee weken wat mogelijk is voor jullie, dat ze toch weer teruggaan uh, naar die uh, vijf uur, uh, zeg maar. Ja, nou ja, als dat zo is, is het zo. Maar, maar uh, ik, ik, ik zou me niet kunnen voorstellen, want ja, wat, wat is daar nou de, de, de... Ja, maar goed, ik ben geen... Uh, ik ben ja. geen uh, maar ik heb me niet voorstellen dat ze dat gaan doen. Maar goed, als ze we dat wel doen, ben ik ook blij, want dan ga ik ook open van 1 tot 5. En dan ja. gaan we weer uh, gezellig maken, want we hebben, we hebben natuurlijk ook weer een gezellig uh, uurtje gehad. Want het is meestal maar van een half uur tot vijf, dan is het, uh, heb je wat, want daarvoor komt, <laughs> komt er niemand. Nee. Maar, maar dan ben je wel even open. Je hebt, je hebt het gezicht laten zien, alleen financieel is dat voor ons geen, uh, nee. ja, geen opsteken, laat ik het zo zeggen. Nou. We, gaan, uh, we hopen dat deze actie ook in Den Haag goed doorklinkt. En, uh, nou, de mee, je hebt de medewerking van uh, de burgemeester en van de gemeente. En uh, tot vijf uur mag je in gang gaan, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En uh, ik zou zeggen, ga, maar één ding nog even, wat mij wel dwars zit, is dat ons programma duurt altijd tot vijf uur. Heb jij het ook nog wat met die sluitingstijd te maken gehad vandaag? <lacht> ja, ja, niet maar. slim, Ron, niet slim. Niet, niet, ja. slim. Nee, dat is niet slim, nee. Nee, uh, niet ik, slim, niet. Ik, ik, ik heb geen rekening met jullie gaan hoor. Uh. Nee, nee. Ja, ja, dus dat was uh, ja. bij deze dan het gesprek. Nee hoor. Ja. <laughs> Nee, Ron, uh, nog even inderdaad. Albert-Jan geeft het aan uh, in een uh, goed overleg met, uh, met, uh, met de burgemeester. mogen jullie uh, vandaag uh, dit uh, dus uh, doen. En waarschijnlijk is het niet helemaal zoals de burgemeester het in eerste instantie had uitgepland. Maar, uh, of uitgedacht. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, tot, uh, tot vijf uur zal hij het uh, gedogen. En nou hebben we vanmorgen van de burgemeester gehoord. En vanmiddag hebben we dat ook nog even herhaald. Dat hij heeft uh, aangegeven dat, uh, dat hij gewoon hele goede Gesprekken met jullie als uh, horeca en uh, ondernemers uh, heeft uh, gehad. Ervaar jij dat ook zo met uh, David Molenburg? Ja, ja, ja, ja. Kijk, uh, uh, tuurlijk. Hij, maar hij is ook met, met mensen handen gebonden. Hè. Hij kan ook niet veel. Hè. Ik bedoel, maar wat hij nu vandaag doet, dat, dat, dat waarderen wij heel erg. En uh, we pakken het ook met beide handen aan. Maar uh, uh, Ja, David Molenburg is, is de burgemeester. En die, die moet zich aan de regels houden. Dat, dat snap ja. ik ook. Dat snap iedereen. En, en, en ik snap ook dat, dat mensen zeggen, ja, maar dit of dat. Nee, hij moet zich aan de regels houden. En hij doet nu even iets. Ja. Hij heeft ons toegezegd, van nou, gaan jullie even jullie gang tot vijf uur. Ja. En, uh, en daarna is het afgelopen. En dan moet je je ook gaan houden gewoon. En uh, dan moet je ook geen gekkigheid doen. En uh, wij hebben een heel positieve gesprek gehad met, met David. En uh, ja, geweldig. Ja, uh, meer kan ik er niet over zeggen. Nee. Nou, Ron, hartstikke bedankt dat je even tijd hebt genomen om uh, dit uh, uh, kenbaar te willen maken over de radio. Ik zou zeggen, ga gezellig weer naar je gasten en maak er nog een gezellige anderhalf uur van. Dat komt helemaal goed. Uh, Veel heel plezier. Bedankt voor jullie programma en uh, we zien elkaar heel snel, hè? Oké, okay. is goed. Want we gaan, we gaan heel snel weer open, denk ik. Over twee weken? Ja, daar gaan we wel vanuit, uh, Ron, dus uh, tot dan. We spreken elkaar weer, hè? Oké, oké, okay, okay. okay. doe er maar twee alvast. <laughs> hoi, hoi. Ja. Ho hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi. hoi, hoi. Maar ondernemers zijn of horeca-ondernemer, inderdaad, uh, Albert Jan. Dan heb je hele zware tijd hoor in, uh, in de coronaperiode waarin uh, we nu zitten. En uiteraard uh, missen de gasten uh, van de, de cafés en restaurants uh, ook allemaal die gezelligheid. Uh, de huiskamer eigenlijk hè, van, ja. uh, van uh, diverse mensen. Die is gewoon afgenomen bij deze. Klopt, maar zo ervaar jij het ook. Zo, zo, zo ervaar ik dat ook. Ik bedoel, je, je even gezellig even bijkletst met die en die en die. Want uh, ja, ik bedoel, uh, je hebt WhatsApp of wat dan ook... maar dat uh, even in de kroeg, even, even een borreltje en even een beetje bijkletsen, dat, dat mis je gewoon. Ja, en dan heb je tegenwoordig nog uh, op afstand met een uh, schermpje... en dan uh, <laughs> ja. neem jij wat te drinken en neem ik wat te drinken... en dan zeggen we proost door het schermpje. En dat werkt ook niet natuurlijk. Hè? En, al, en al die bedrijven die dan een, een, borrel, een borrelpakket naar de medewerkers ja. thuis... en dan zit je voor zo'n zo, zo, zo, zo scherm te kijken... en iedereen doet net alsof ze bij elkaar op schoot zitten. Nou... Nee, het wordt tijd dat uh, over twee weken hoop ik dat de kroegen weer open mogen. We gaan ervoor. Waar we, gaan... we ook voor gaan is uh, weer uh, evenementen, dat die uh, weer mogen gaan beginnen. Ja, en uh, daar, uh, nou, ja, een, de, de, wat dat betreft zit de Jansen, uh, en dan heb ik het natuurlijk over het Zandvoortsmuseum, niet stil. En die was uh, vanmorgen uh, ook de gast bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, zij uh, praten de luisteraars bij omtrent uh, de activiteiten van het Zandvoortsmuseum. Ben je nogal teleurgesteld gisteren?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 Nou, in ieder geval, de voorbereidingen voor beelden in Zandvoort... zijn in, in volle gang, uh, albert -Jan. Dat hoorde dus ze juist van Hilly als uh, de directeur van het uh, Zandvoortsmuseum. En laten we ook voor Hilly en uh, alle bezoekers van het museum... hopen dat het uh, 25 januari inderdaad weer kan. Een bezoekje aan het museum. En dan kan je gaan genieten van de mooie beelden... al daar uit Zandvoort. En uiteraard ook buiten, hè, Met de beeldenroute. Uh, Hier is Tramai.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 She's a rich girl She don't try to hide it Diamonds on the oh, soles of her shoes so He's a poor boy Empty as a pocket Empty I'm as a pocket with nothing to lose Sing to I'm Nana, nana na, she got diamonds on the souls of the shoes. T-na-na-na-na, na na na she got diamonds the on the souls soles of the shoes, ta -na -na, ta -na -na -na, diamonds on the souls of the <romantic success> shoes. Diamonds <Brothers> on the souls of <Colorencaro> <and> <and> the shoes. Oh, Diamonds on the souls of the shoes. Diamonds on the souls of the shoes.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 Nou weet ik van mijn uh, collega tegenover mij... dat hij uh, Simon en Carfunkel uh, wel heel erg uh, kan waarderen. Dus dan denk ik, nou dan kan ik ook wel scoren waarschijnlijk met uh, Paul Simon. En uh, volgens mij is dat wel gelukt uh, met de single Diamonds on the Souls of Her Shoes. Zo so is het uh, maar net. We gaan het hebben over een uh, ja, ander nieuwtje... Wat, uh, wat ik las op de CFM-app en de Facebook pagina. Dat uh, ja, de bunkerploeg houdt op. Ja, klopt. Toch een, tra ja, een traditie die uh, toch ruim 20 jaar uh, beslaat. Maar uh, de, uh, het houdt op te bestaan. Want na meer dan 20 jaar is er een eind gekomen aan de Zandvoortse bunkerploeg. En die uh, het hoogtepunt had op 1 april 2008. Want toen werd er een 1 april grap gelanceerd. Waar vele mensen en ook de landelijke media tuinden. Nog even in het kort het verhaal achter de zeer geslaagde 1 april grap. De Zandvoortse bunkerploeg heeft aanwijzingen... dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in een bunker of twaalf... waardevolle kunstwerken zijn verborgen. Daaronder zou zich een werk bevinden van Emil Nolde en Max Beckman... van wie de werken nu zeer veel geld waard zijn. De ingang ligt onder het zand... maar de bunkerploeg heeft via de luchtkoker kisten gezien. En dat zegt Gerard Wilmink, directeur van het Crucius in de Haarlemmermeer. Op 1 april werd de bunker opengebroken door burgemeester Niek Meijer... in gezelschap van diverse cameraploegen en verslaggevers uit Den Landen. De doelstelling van de bunkerploeg was om het dagelijks leven... tijdens de Duitse bezetting van Zandvoort te tonen... in het, bij, in het bijzonder in de bunkerinstellingen... om vooral jongeren kennis en inzicht te geven... van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog op het Zandvoortse samenleving... en om te doordringen van het uitgangspunt nooit meer oorlog... En het tonen van de cultuur, historische en ecologische waarden van, de stelling, van het stellingengebied. En nu stopt de bunkerploeg. Engels, Scholteno, de oprichter van de stichting over het besluit. Na vele jaren is er ook een tijd om te stoppen. En die tijd is nu aangebroken. Veel hebben we meegemaakt in de duinen rondom Zandvoort. Een boek kunnen we erover schrijven. Nou, ik zou zeggen, wij verheugen ons nu al op het boek. Ja, dat is een mooie opmerking. Uh, ik las hem ook uh, van, uh, van uh, CFM, inderdaad, van waar blijft het boek? Ja. Nou, Engel, mocht je op dit moment luisteren, Engel uh, Schottenlo. Ja, we wachten het boek af, hoor. We zijn er klaar voor.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 Case. van de band Spenda Ballet hoorde je op de zaterdagmiddag bij CFM. Dat was uiteraard de single Gold. Ja, heb jij al een boosterprik gehad, Albert-Jan? Ja, want eind vorig jaar dacht ik van... nou ja, in had juni hadden we ons laten, voor die eerste twee prikken laten registreren. En toen kwam dat hele verhaal los over die boosterprikkerij... En uh, nou, ja, op een gegeven moment zeg je van, nou ja, daar krijg je geen uitnodiging voor, geen brief of wat dan ook. Dus uh, op jouw uh, voorspraak uh, zijn we toen, uh, uh, toen de ijzerbaan uh, bij de, die priklocatie weer uh, open ging, extra open ging. Uh, hebben we ons uh, gelijk maar ingeschreven en dus die boosterprik ge gehaald. Maar wat schetst mijn verbazing, afgelopen week krijgen we een brief van uh, uh, de overheid uh, waarin uh, staat van dat we uitgenodigd worden voor een boosterprik. Oh, jij mag er uh, weer eentje gaan halen nu. <laughs> ja, ja, ja, ja, neem, jij de, neem jij de brief mee uh, naar uh, de priklocatie? Uh, ja, nou, Doe er nog maar één. Ik dat, bedoel, je hebt hem al en, en, ja. en, en dan krijg je alsnog weer een brief. Dat kost, kost een vermogen als ze dan uh, uit gaan geven. Ja, die systemen die kunnen ze op een, een of andere manier weer niet helemaal lekker uh, koppelen. En dan, uh, ja, nee. er verschijnt toch weer zo'n brief. Ik zal hem binnenkort dan ook alweer uh, krijgen. Ja. Zo'n uitnodiging nou, daarvoor. Die dus kan, kan dat dan weer weggooien bij papier ja. doen. Wij waren wel uh, lekker snel met de, de boosterprik. Dat Dankzij ja. de nieuwe locatie uh, bij de ijsbaan uh, in uh, Haarlem. Maar uh, ja, je kan nu ook gewoon uh, binnenwandelen. Ja, zeker. Want op de XL-locatie P4 Langparkeren Schiphol. kunnen 18-plussers uh, vanaf, uh, vanaf afgelopen donderdag uh, zonder afspraak de corona boosterprik halen. Voor een eerste of tweede coronavaccinatie konden mensen al langer zonder afspraak op de vaccinatielocaties in Kennemerland terecht. Uh, nog st nu steeds meer mensen het, hun booster hebben gehaald, ontstaat er ruimte om te boosteren. Uh, dat wordt weer mooi, dat wordt een nieuw woord, boosteren. Zonder afspraak, GGD Kennermeland hoopt dat de vrije inloop, het lijken wel kippen, uh, de drempel verlaagt om de booster te halen. Op korte termijn zullen ook andere locaties volgen. En momenteel is de vrije inloop alleen mogelijk in Bad Hoeve Dorp. Op dit moment is de ruimte voor de vrije inloop beperkt. Aan iedereen wordt daarom gevraagd voor bezoek even de Twitterpagina van de GGD te bezoeken om te kijken of de capaciteit niet bereikt is. Dit zal daar uh, altijd worden aangegeven, zoal dus de GGD. Maar in ieder geval, uh, boosterprikken halen zonder afspraak... kan op P4 lang parkeren bij Schiphol. Meer informatie over de vaccinaties vindt u uiteraard op de website... www.ggdkennemeland.nl-coronavaccin. slash coronavaccin www Corona vaccin, maar goed, wij hebben hem al, dus wij zijn er klaar voor. Wij zijn geboosterd. Uh. Uh, ja, geboosterd. <laughs> Heb je ook eens een woord hè? Nee, inderdaad, dat wordt het, uh, waarschijnlijk het uh, woord van het uh, nieuwjaar dan: uh, ja. booster. Booster hem. Booster Jij boostert Wij, wij hebben geboosterd. En wij hebben geboosterd. Nou ja, in ieder geval mensen die hem nog niet uh, gehaald hebben, doe dat. En uh, het kan nu uh, vrije, vrije inlopen via de vrije inloop. De vrije inlopen uh, bij uh, Badhoevedorp uh, Schiphol. En als je dan uh, geweest bent, dan heb je ook weer vrije uitloop. Dus uh, ja. <laughs> dat, dat scheelt weer. En dan uh, gaan wij op naar het nieuws in uh, weer van 4 uh, uur. Daarna zijn we er nog 1 uh, uur lang op de zaterdagmiddag bij CFM. Leuk dat je allemaal luistert. Meekijken www.zfm-live.nl livenl -live Kijk je live mee. Of download even de CFM-app, ZFM-app. En uh, dat kan uh, helemaal gratis nu en het meest eenvoudig in de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort. Kijken, luisteren en het laatste nieuws uiteraard volgen op de app. We'll oh.